Vanavond hoort u het zesde deel, een Poolse sleutel. In deze onnodige oorlog betrokken heeft, is op de vlucht geslagen en uit ons land verjaagd. Rob leest en herleest het pamflet dat Madame Rougeron, de moeder van Nicole, uit de stad heeft meegebracht. Nu is het ogenblik aangebroken om op te staan en deze plutocratische ophitsers uit de weg te ruimen, waar zij zich ook verborgen mogen houden om te voorkomen dat ze nieuwe rampen voor ons land uitbroeden. Dit opruiende geschrift verontrust hem, nu hij in bezetgebied is aangeland. En in Chartres ten huizen van de familie Rougeron, een dag en een nacht rust en liefderijke verpleging heeft gevonden met zijn vijf kinderen. Ja, het zijn er nu vijf geworden, sinds hij Maarten langs de weg opraapte als eenzaam achtergelaten jongen, die in het geëvacueerde Pitivier geen onderdak en geen voedsel meer kon vinden. Deze misdadigers die het land afstropen en zich als verderfelijke parasieten in onze huizen nestelen. Zullen spionage bedrijven en sabotage plegen. Waardoor we alle de grootste moeilijkheden zullen ondervinden van de Duitsers. Die ons enkel vrede en vrijheid willen brengen. Ja, ja. spionage. Sabotage. Wat had hij gedaan? Eerst had hij Brigitte en Winfried meegenomen... ...om ze voor de Duitse bezetting in veiligheid te brengen. Toen was Leontientje erbij gekomen... ...omdat in die alle hotels in beslag werden genomen... ...en haar tante als kamermeisje ontslagen werd. Een Duitse bom aanval op een open landweg... ...maakte vele slachtoffers... ...en Rob moest zich over een jongetje ontfermen... ...dat de ramp had overleefd. Titus. En als vijfde was daar nu Maarten bij gekomen. En ondanks het feit dat hij bezet gebied was binnengekomen, was hij aan de aandacht van de Duitsers ontsnapt. Wanneer de ontsnapte schurken de kans krijgen om aanslagen te plegen, zullen de Duitsers onze vaders en echtgenoten onze zonen en verloofden in langdurige krijgsgevangenschap houden. Haalt onze mannen terug door de pest uit te drijven. Hoe dankbaar had hij de hulp van meevoelende mensen aanvaard... Nicole, die met zijn zoon John bevriend was geweest, en haar moeder, namen hen liefdevol op en verleenden hem niet alleen onderdak, maar Nicole bood zelfs aan om Rob tot de kanaalkust te vergezellen en haar moeder won informaties in over de loop van de treinen naar het westen en de controle die door de Duitsers werd uitgeoefend. En zij kwam met dit verontrustende pamflet thuis, dat hun verdere tocht allesbehalve gemakkelijk, ja zelfs gevaarlijker zou maken, omdat het de Fransen tegen de Engelsen ophitste. Wanneer iemand weet dat zich ergens een Engelsman verborgen houdt... is het zijn plicht hem bij de politie... of bij de dichtbijzijnde Duitse soldaat... aan te geven. Dit is een eenvoudige opdracht die iedereen kan vervullen. Daarmee dienen wij slechts de vrijheid en de vrede... in ons dierbaar vaderland. Vive la France. De tijd dringt. Ze moeten zo vlug mogelijk uit bezet Frankrijk zien weg te komen. Alle voorbereidingen zijn getroffen. Hij heeft zijn Engelse pak verwisseld voor de zijns inziens afzichtelijke kleren. die de vader van Nicole in zijn vakantie aan de kust placht te dragen: een licht paars overhemd met een geel geworden boerd van celluloid, oude zijdoekschoenen en een grijs versleten pak. Nicole ziet er in haar vermomming ook niet bepaald flatteus uit: een lange zwarte jurk, zwarte kousen, afgetrapte schoenen. Maar ze moeten hun uiterlijk nu eenmaal aanpassen aan de stand die zij willen vertegenwoordigen, die van arme lieden waar geen mens naar omkijkt. En na het eten is dan de tijd aangebroken om op stap te gaan. De kinderen zijn al op straat. Rob heeft afscheid genomen van madame Rougeron en Nicole, die aan een niet ongevaarlijke tocht gaat beginnen ter wille van Rob en de kinderen, moet haar moeder voor onbepaalde tijd vaarwel zeggen. Zo, ja, maatje, ik heb alles klaar, dan moet ik gaan, hè. Dag, Liebert. Dag. Mama. Zou je flink zijn? Ik weet ja. gewoon niks te zeggen, tegen je. Ja, nou, dat hoeft ook niet. Liefje, doe het goed, hè. Natuurlijk. En uh, zorg goed voor de kinderen, hè. En maak dat je terugkomt, zo gauw mogelijk. Met een beetje hè? geluk, En kalm zijn, niet zo lang, hè, want hè? Ja. anders uh, merken ze het. Zijn nog niet zo verdrietig kijken, anders Ja, maar zo het is niet moeilijk. ongevaarlijk, hè, denk je, aan? Denk aan, hè. En dan maatje. Maar heel gewoon zijn en vanzelfsprekend, en dan gaat alles goed. Ik moet nou echt gaan. Ja, hè? ik heb zo'n vertrouwen in. Ik zijn. Hè? Ja. Dag. Dag, nee, lieve schat. Doe het goed, hè. Daar. Daar lieverd. Daar. Intussen is Rob buiten bezig de weinige bagage in het kinderwagentje te rangschikken. En Nicole komt op de hulp, want er moet ook nog een plaatsje voor Brigitte overblijven. Maar waar zijn de kinderen nou? Wat eh, al jullie naar de die tanks kijken? Nee, nee, nee, nee, niet jongens, nee, dat kan niet. Dat komt de volgende keer nog wel eens, maar uh, nee, dat gaat niet. Laat me een beetje uit de buurt van die tanks blijven. Ha, toen. Nee, nee, nee, rust niet. Nee, nee, we blijven nu maar uit de buurt van de tanks, en we gaan nu niet kijken. Zo. Ze liet jou eventjes in het wagentje zetten, nee. Brigitte? Ja. Oh, ben je nog zwaar, zeg? Zo. Zit je lekker? Zet hier je voetjes maar, zo. Voorzichtig hoor. Eén, wat wou jij nou? Je wou toch zeker niet in het wagentje? Jij bent toch groot? Jullie gaan lekker lopen. Heel klein eindje nog maar. hè? Dan gaan we naar de trein. Hoe vinden jullie dat? Hoef je niet meer te lopen. Gezellig, hè? Ja. Nou, voorzichtig, hoor. Nou, allemaal helpen bij de wagen, hè? Zo. Zit je lekker, Brigitte? Ja. Nou, gaan kom, kom maar, kiesjes. Kom maar. Zo. Nou, daar gaan we dan, hè? Ja. Naar het station, maar... Als we nou bij het station zijn, heb u al enig idee maar niet Nicole wat er nog verder gaat gebeuren. Nou, moet u luisteren, monsieur. Ik had gedacht, een paar vaste dingen vast te stellen, hè. Huh? En goed onthouden moeten allebei. Ja? Als u nou, ik doe het woord. Ja, hè? natuurlijk. U, u praat Fans, zo weinig, mee, weinig mogelijk. Natuurlijk. En daarom had ik gedacht, als u nou ja, u een heleboel ouder wil voordoen dan u bent... Oh, nog ouder. <laughs> nou, no. dat bedoel ik niet. Maar dit lijkt me verstandiger. Dan is het niet zo vreemd als ik de leiding neem. Nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. En nou, dan, dan zeg ik tegen iedereen dat u mijn oom bent. Dat is geen he? gek idee. Dat is geen gek idee, ja. En... Dan ben ik oom Rob, hè. Ja. ja, dan ja. ben ik oom Rob, natuurlijk. Dat, dat klopt nou, dan had ik zo gedacht. We komen uit Ara. Uit Ara. Mm -hmm. Ons huis is voorkomen plat gebombardeerd ja. door de Engelsen. De we de hebben natuur, Nee, door de Engelsen. Ja, dat zijn de slechte mensen op een ogenblik. Dus dat is wel goed. Ja. En dan willen we proberen met de kinderen en met u dan in de trein te komen en ja. naar Landerno. -Nope. -Nope. -Nope. Oh, waar ligt dat? onthouden. Waar ligt dat? Nou, dat is een, een, een 20 kilometer van Brest. Oh, dat is prachtig, ja. Dat is dus vlak in de buurt. Ja. Ja. ja, dat eindje naar de kust kunnen we dan makkelijk ja. lopen. Ja, en we noemen hè? de naam Brest niet natuurlijk. <laughs> Dit dus naar Landernau, -Nope. ja? Ja. En dan? Nou, het voornaamste is eigenlijk dat, dat u maar niets zegt. Dat u het volkomen aan mij over had En vooral als er Duitsers in de buurt zijn. Ja, hè? natuurlijk. Als ze het niet horen. Nee, goed, dus we komen uiteraard, ons ja. huis is volkomen plat gebombardeerd. Ja, we hebben niets meer, we moeten met de kinderen in de trein naar ja, Landerno. -la daar we woont uw broer. Oh, daar gaat dat is Dus ook mij. een oom van mij. Ja, hè? juist. Ja. Dus weet mijn, u het nou? Mijn broer zit in Landerno. Ja. En ik moet, ik moet een stuk ouder zijn dan ik al ben. Ja, en u moet heel dom doen. Oh, heel dom. Ja, u doet oh. me net of u niets begrijpt. maar oh, dat kost me geen moeite. moet ik niet Ik zal heel dom doen. Tenminste, ik zal het proberen. Ja, als u maar... niet met me eens bent, dan nee, moet nee, ik het zeggen, het want we moeten we het samen doen. Nee, ik ben doen. het voorkomen, He? eens. Het is het beste, dan ben ik kind Vindt met de kinderen. Hè? Ja. Ja, en dan moet u op mij passen, net als op de kinderen. Ah, ah, ja, nou. nee, nee, maar ik begrijp precies wat u bedoelt. En dan is het ook de muziek, omdat ik ja. bijna geen mond op bedoel. Ja. Dan zal ik u nog wel eens een beetje voor de voeten lopen als het zo te pas komt? Nou, dat geeft niet. En dan, dan moet u ook niet, uh, niet vervelend vinden als ik nu en dan eens een beetje, een beetje boos of, of, of, of ongeduldig doe, hè? Want dat meen ik niet, hè? Net dat zo hoort veel, bij de rol. U mag net zoveel tegen me snauwen als u wilt. Tenminste, ja. in het openbaar, dan, hè? Dan ja, niet, hè? Nou, dan probeer ik dadelijk plaatsen voor ons in de trein te krijgen. Hè? En dan blijft u buiten het station staan bij de kinderen. Ja, u Natuurlijk. Ja, ik hoop alleen dat, dat de kinderen geen roet in het eten gaan gooien, want uh, je weet nooit hoe ze reageren, maar dat wil we nog maar het beste gaan Ben ik niet zo bang voor, die hebben al zoveel meegemaakt, hè. kijk, kijken, uh, Landerneau was het, ja. hè. Ik geloof dat ik al helemaal in mijn rol kom, het kost me moeite om me te onthouden, maar ik zal het nog houden. Leantientje, voorzichtig! Bij het station blijft oom Rob met de kinderen wat achteraf staan, terwijl Nicole, de Duitse soldaat, tracht te overtuigen dat ze op die oom in Landerneau zijn aangewezen en dat ze met die kinderen en haar oude oom toch ergens moeten blijven. Ze doet het zo overtuigend dat de soldaat hij gelooft. Nou, het is gelukt hoor. Is het gelukt? Oh, is u gehoord dat ik allemaal bij elkaar heb gelogen. Oh, nee toch? Maar ik heb kaartjes tot ren. Helaas niet helemaal tot Landerno, maar we zijn een flink eind op weg hoor. Het is het niet zo erg veel meer. Dus als u nou goed in uw rol blijft, hè, wat we hebben afgesproken, weet u wel? Ja, ja. Ik wil, een beetje uit. Zou ik zo oud genoeg zijn, nou, het, denk je? Ja? het is fantastisch. Zou het wel lukken? Ja, hoor, ook, ja, dat wist ik wel, dat het ja, zou lukken. Goed zo. Ja. En ze gaan naar de controle waar weer een Duitser staat. Manifo, ja. waarom heb je jouw prijster genomen naar ik heb duizend maal moet zeggen, het moet niet meer duizendmaal oh. gezegd oog. Ja, no. oh, d'r We Maar hetzelfde liedje herhalen, we kunnen ja. niet verder ja, dan rennen. Ja, moet ik het ook. Als je oh. wel loopt, dan geen trein. Nou, nou mag u nou no. even uw mond nou, wie zijn de kaartjes vooraan? Ja, het is verschuurd als u eens wist wat ik met die man te stellen heb. Het is nog ja. veel meer dan met de feit, kinderen bij elkaar. Ja, ja maar ik dat? Natuurlijk... De trein en ja, naar Londen. Ja, om we weten het. De trein gaat niet verder. gaat ja. er geen trein naar Ja, wij komen uit Ara, meneer. Ja. Ons huis is gebombardeerd door de Engelsen. Juist ons huis. En dan moet ik met al die kinderen en die man. Ik weet het. Om had u nou Daar gaan ze maar verder ja, ze, ja, ze ja, ja, ja, Dat er ja, Tot zover is dan alles goed gegaan en over 2,5 uur zullen ze dus in Rennes aankomen. Ja, was het maar waar. Ze doen er zes volle uren over. En naarmate de reis langer duurt staan ze steeds grotere angsten uit dat de kinderen toch nog hun mond voorbij zullen praten. In Rennes aangekomen stapt Nicole moedig op de Duitse controleur af om naar de aansluitende trein naar Landarno te informeren. Rob blijft een beetje met de kinderen uit de buurt tot Nicole bij hem terugkomt. Nou, vanavond gaat er geen trein meer verder. Dat had ik ook helemaal niet eerlijk nee, eerlijk niet. Maar ik heb kaartjes voor morgen. Oh, voor morgen? Ja, ja, morgen gaat er weer in. Waar naartoe? Naar Landerno. Oh, dan gaan we toch naar Landerno. Nou, nou, hoeft het niet. Dat fantastisch. Is, is, is, is, is. Maar nu eens dus ik heb een bewijsje gekregen. We kunnen vannacht in een bioscoop slapen. Die is helemaal ingericht voor vluchtelingen. Maar dat is prachtig. Dat is prachtig. Ja. Ja, dan moesten we dan maar meteen naartoe gaan. Dan hoeven de kinderen niet voor lang te gaan slapen. Ja. goed. Daar mogen we blij mee zijn dat we in de bioscoop mogen slapen. Want nu eerst toch altijd film? Ja, maar er zijn een heleboel mensen die bij de film slapen ook. Nou, is <laughs> maar nu gaan wij echt fijn in de bioscoop slapen. Maar een ja, beetje rustig. Ja, ja, een beetje rustig, een beetje rustig. Want daar zijn er zijn dan een heleboel mensen, zie je wel? Er liggen alle massa mensen in, en er zijn er al verschillende bij die slapen. Kijk die die hier, mogen, nog, die die hier die nog leeg. Ja, die mogen Ja, daar Zij is nog leeg. En help jij even niet, Corle? Ja, en, natuurlijk. Daar, zijn, daar staan de matrassen. Haal ze, maar, haal ze maar zachtjes en dekens jongens, dekent, vergeet geen dekens hoor, dan ligt er een hele stapel hier hoor, daar in die andere hoek. een matras. Ja, een matras. En jullie ja, gaan hier gaan doen. hier. Zo. Ziet is een beetje? Zo. Winst niet, maar er kan hier tussen. Nog, stop. Ik wil dat je er komt. Ja, Nico Stop jij hun in, dan stop ik ze hier een beetje in. Ja, natuurlijk. Dekens zijn zo goed zo. Nou gaan jullie maar lekker slapen oh jongens. Ga maar fijn af. Ja, een... oh, een... Ga maar heerlijk Lijker. slapen. Lijker. Lijker. Ja, moet ik. Is het goed zo? Nou, kussen ja. is er niet. Nee, maar maak me, maar een rolletje van die hele deken. Als je nou die deken in de lengte oprollen. dan kunnen jullie met nee, je vier opleggen. Ik kan me helemaal niet meer wegluchten. Nee, moet je ligt goed zo. Heerlijk. Zo, Nicole en ik gaan het een ander doen. Ik moeten jullie stil blijven vliegen, En Niet meer praten. Niet meer praten, want je oh, maakt de mensen wakker. Stil nou. Nicole en ik hebben nog wat te bepraten en dan komen wij direct ook slapen. Ik slaap Dan moeten jullie, jullie ons niet meer roepen, hoor. Toch maar fijn dat we ergens in zak zijn. Nou, dan geloof ja, ik graag ja. dat het fijn is. He? Tot morgenochtend hoor. Slaap lekker. Wel rustig, jongen. Welterusten, ja. ja, Slaap lekker hoor. Ga even Kom maar. Ik, ik wou proberen nog even een paar boodschappen te doen. Ik blijf niet lang weg hoor. Rob blijft bij de inslapende kinderen zitten, met zijn rug tegen de muur geleund. Hij is moe, maar hij is erg voldaan over het feit dat hij het, dankzij de voortreffelijke steun van Nicole, tot hier heeft gebracht. Nog zit hij over haar, over haar vader en over haar betrekkingen ten opzichte van zijn gesneuvelde zoon John te denken, als Nicole ineens weer in het sterk gedempte licht naast hem komt zitten. Dus, wat ik voor u heb meegebracht. Wat is dat nou, sigaretten? Mm -hmm. Ja, het zijn Fransen hoor. Bent u niet gewend, hè? Maar het zijn in ieder geval sigaretten. Nou, ik vind het bijzonder lief van je. <laughs> ja, nog minder om de sigaretten dan... dan het blijk van goede zorg, Nicole. <laughs> <laughs> ik ben niet zo'n straffe roker, hoor. Maar ach, ik heb het zo lang alleen moeten doen... dat het voor mij wel een grote opluchting is... dat ik jou nog heb om een klein beetje voor me te zorgen. ook, hè? Niet alleen voor de kinderen, maar voor mij ook. <laughs> Tja... Nicole, luister eens. Dat heb ik je eigenlijk al eens willen vragen, maar ja, we zijn er tot nu toe nooit toegekomen. Maar, eh, je vader, eh, jullie hebben niets meer van hem gehoord, vertelde hij een hele tijd, hè? Nee. Waar, waar was hij eigenlijk? Waar lag hij? Nou, dat heb ik u toch al gezegd: hij lag in de buurt van Metz, in de machine. Oh, Ja. ja. ja. En... Eigenlijk weet je 100% zeker dat het dat hij niet meer terug zou komen, maar. Ja. Het gekke is, het, dat begrijpt u misschien ook wel... ...je wacht toch steeds op zekerheid, hè... ...op een, op een brief of op een telegram... Ja, ja, dat ken ik, dat ken ik... ...van mijn zoon John... Hm? ...toen wou ik het ook eerst niet geloven... ...maar ja, toen kwam het officiële bericht binnen... ...en toen moest ik het wel geloven... Hè? Ja, ja... Ja... Hij is wel Groenland gesneuveld, hè... ...ja, zeker heel Groenland, ja... ...maar hoe wist jij eigenlijk dat hij gesneuveld was... Zijn escader heeft me ingelicht. Oh ja, zijn escader. Ja. ja. Maar hoe kwam dat zo? Ja. Huh? We kennen elkaar beter dan u, je... wist. Ah ja? Sinds Idouton. We hebben elkaar iedere week geschreven. Ach. Ja. En hebben jullie elkaar sinds Idouton dan misschien ook nog wel eens gezien, zonder ja. dat ik het wist? Ja. In Parijs, ik tijdens een verlof van John ontmoet. Het wist niemand. Ach nee, daar had ik geen flauw idee van, Nicole. Ach, er bestond niemand anders voor mij dan John. Huh, had ik het maar geweten. Dan had misschien een heleboel dingen anders gemaakt, maar ja. Oh, maar. Ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk. Eigenlijk niet om mij en de kinderen mee te gaan, maar dan ben je om John meegegaan, gaan. Hè? Oh nee, nee. Nee? Dat is helemaal niet waar. Nee, werkelijk niet. Nee, echt niet. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Oh. Nou, vertel het maar. Tenminste, als je het uitleggen wilt, hoor. Nou, ik ik wil het natuurlijk wel graag weten, want je bent tenslotte de vader van John, hè? Weet u, het, het is eigenlijk een beetje egoïstisch, hè? Maar. Zo. Toen John er niet meer was, toen. toen had ik zo het gevoel dat er. dat er op de hele wereld geen, geen mens meer was die. die was zoals hij, zo goed, zo, nee? zo lief en zo zorgzaam. Ja, ik was al het vertrouwen in, in, in, in de mensen en in. Alles wat goed is, was ik eigenlijk kwijt. Ik kon nergens meer aan geloven. En? Nou, dat je eigenlijk heb ik u ontmoet. Oh, nee. Ja. Heb ik gezien dat er nog wel zo iemand de stap Kom nou, kom nou niet. Kom, Natuurlijk. Wat nou, nou, nou, heeft u nou niet allemaal gedaan voor die vreemde kinderen? Oh, oh, ja, goed. Die hele reis die heus niet zonder gevaar was. Nee, maar wat had ik dan anders moeten doen? Nee. Ik zou nu wat over moeten laten. Had ik ze langs de kant van de weg moeten laten liggen? Het nou, is toch de reden waarom ik met u meegegaan ben, hoor. Hm, nou, <laughs> ik, ben wel, ik ben wel erg verbaasd wat je me zo straks vertelde over, over John en jou. Ik heb daar nooit enig idee van gehad. Maar, maar luister is, tijdens een verlof in, in Parijs heb je, hem, heb je hem gesproken. Ben je in Parijs geweest? Nou ja, en, en, en, en oh, toen? En toen laten, we, laten we nog eens slapen. Hè? Ja? Ik, zal die, ik zal die matras zo leggen. Yes, ligt u vast een beetje beter. Goed oké. Als je daar liever niet over praten wil, praten we er niet meer over weg. Ja. Gaan we nu slapen. Welterusten, Nico. Welterusten. En dank je voor al je goede zorgen. Na een ontbijt met zwarte koffie en een stuk brood... komen ze op de bewijsjes die ze de vorige avond hebben gekregen in de trein. Het is niet druk in de paar wagons die achter een volle soldatentrein zijn aangehaakt. En op het station in La waar al die vervoerde militairen het perron vullen... kijkt niemand naar hen om. Er is zelfs geen controle. Rob en Nicole houden het dan ook maar voor het veiligste... ...om niet langer in het dorp te blijven dan hoog nodig is... ...en in de kortste keren lopen ze op de landweg naar hun voorlopige bestemming... ...een paardenfokkerij van een zekere aver... ...een bevriende relatie van de familie Rougeron. Nu de grootste hitte van de middag voorbij is... ...en ze de benauwde trein verwisseld hebben voor de koelere buitenlucht... ...is het wandelen niet eens zo onplezierig... In de verte trekken een paar vliegtuigen langs de strakblauwe hemel. Maar Leon is de bomaanval op de Grote Weg nog niet vergeten. Oh, moet er zijn vliegtuigen in de verte? Moeten we ons niet verstoppen? Huh? Nee, dat geloof ik niet. Nou, als ze nou bommen gaan gooien? Nou kinderen, jullie hoeven niet bang te zijn hoor. Ik geloof dat dat goede vliegtuigen zijn. Hè? Hoe kan u dat dan weten? Ja, nou... Ik weet welke vliegtuigen goed zijn. Wat dan? Onze vliegtuigen! Juist, yes, onze vliegtuigen, Wim vliegtuigen. Goed, uh. Nou, dat zijn onze vliegtuigen, daar U zag toch wel dat het de Duitse bommenwerpers waren? Nou, eerlijk gezegd heb ik het niet gezien, maar nee, ik zou gaan zeggen, die kwam des te beter. Ja. Hier in het bezette gebied hebben we een Duitse vliegtuigen Niet veel te vrezen, vandaag onze des te meer. Ja, dat is zo. Nou, jongens, niks aan de hand. Hè, uh, loop maar deur. Bom. Je je gewoon als niet meer voorstellen. Dat er nog eens een tijd was dat je helemaal niet bang moest te zijn voor de vliegtuigen. Nee, toch ligt die tijd allemaal vlak achter ons, Nico. Ja. We vlogen ze alleen maar rond door de lucht voor vreedzame doeleinden. Zegt Nico, heb jij wel eens gevlogen? Ja. Ja? Eén keer. Oh. Boven Parijs. In een Frans sportvliegtuig. In een sportvliegtuig? Ja. Hoezo? Met John, Eén één dag vloog. mijn zoon. Sorry, ik had geen idee dat hij jou de lucht in genomen had. Het oh, was een heerlijke dag. Ja. Ik vind het zo fijn, hè, dat ik nou een beetje vrijer met u over kan praten. Nou, dan doe je dat. Want ik vind het ook fijn om met jou over John te prassen. Hm? Oh, kijk om Rob, daar is ja. de boerderij. Nu al? Ja, ze ja. nou maar thuis zijn, hè? Ja, laten we het hopen. Ze hebben geluk. Ze treffen de eigenaar Aver tussen de stallen en het huis. Wel mademoiselle <laughs> Nicole. Het is ook zo lang geleden. Ja, dat is het inderdaad. Meneer Aver, ja. dit is uh, monsieur Howard. Oh, Howard, is mijn naam. Toch kennen ja. ze okay, mij. Uh, wat is dat wonderlijk u hier te zien, zo? Ja, en dan met hele tocht gehad. Uh, met al die kinderen, ja, het is een heel lang verhaal. Dat kunnen we eigenlijk niet zomaar in eens vertellen? Oh. Ik zal het u even in het kort zeggen. Meneer Owert is, is op allerlei manieren met deze kinderen in aanraking gekomen. Ja. En het doel is om met de kinderen naar Engeland te komen, begrijpt u? Ja. En nou ja, dat is eigenlijk mijn idee. Dan hebben we gedacht aan uw schoonzoon. Die heeft ja. toch een boot niet? Een schoonzoon? Ja, en we dachten die zou wel willen helpen om naar de overkant te brengen. Zou je dat denken? Ja, ja. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Die oh. Duitsers. Nee, nee. Nou, wil u. dat ik met hem daarover ga praten? Om dat te doen? Dat hadden we gehoopt. Nee. Nee. Nee, dat begin ik niet om. Nee, ja, vindt u daar nog niet zoveel over? vindt u dat, dat is Veel te gevaarlijk, meneer. Veel te gevaarlijk. Daar kan ik de jongen niet aan blootstellen. Maar... Mijn dochter ook niet. Nee. Nee, daar begin ik niet aan. Meneer Oort heeft, heeft al heel Frankrijk doorgetrokken met die vijf kinderen. Ik begrijp het wel, ja. Ja, maar dat wil ook niet zeggen dat u nu verder moet gaan. U kunt gerust vannacht hier blijven met die kinderen hoor. Mijn huis staat voor u open. Dan kunnen we altijd later weer verder zien, ja, daar zijn we in elk geval erg blij mee. Mm. En dan kunnen we misschien vanavond nog eens rustig met u praten. Het overvalt u natuurlijk ook zo. Hè. U weet de details er niet van, dus als nee. ik u zo het een en ander verteld heb... ...dan komt u misschien nog wel tot een ander idee. hoop toch niet dat u daar ja. veel mee bereikt, maar dat nou, ja. zien we dan nog wel. Ja, even wachten. Ja. Zo, bij me blijven, netjes bij me blijven. Ja. Huh? ja. Zo, daar zijn we dan hoor, daar zijn we dan. Nou, en dit is kleine Brigitte. En dat is Winfried. En dat is Leontientje, en Dietus, en Maarten, hè? Nou zijn we allemaal binnen. Nou, dank u wel, he. dat is bijzonder aardig van u. Lop ik niet door, hè, joh. jongens. Onderdak hebben ze in ieder geval. En terwijl de kinderen door de, de gastvrouw en Nicole wat worden opgeknapt... drinken Avert en Howard een aperitief. Nou, uw gezondheid, meneer Avert. Gezondheid. Gezondheid. Ja, maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat bent u nou eigenlijk van plan met die kinderen? Als u daar nou in Engeland bent, stel voor dat u daar komt. Wat, wat, wat wil u dan doen? Nou, kijk eens, meneer Aver, de drie jongsten... die hebben familie in Engeland, ziet u. Ja. ja, die zouden zelfs afgehaald worden als alles normaal was verlopen. Ja. En dan uh, Titus en Maarten, de twee oudsten, dus die... Uh, die wilde ik eigenlijk naar mijn dochter in Amerika toesturen. Amerika? Ja, ik heb een dochter in Amerika. Die oh. woont op Long Island. Um, ja. ja, het is voor mij natuurlijk... Ik ben alleen, dus het is voor mij natuurlijk niet zo makkelijk... ...om in Engeland die kinderen bij me te houden. Dus daarom dacht ik eigenlijk om mijn dochter erover te berichten... ...en om die kinderen dan maar zo lang naar Amerika toe te sturen. Oh, zo lang naar Amerika toe te sturen? Ja, toch? maar. Pa stuurt zijn dochter een paar kinderen op. Gaat dat zomaar in Amerika? Ach, ik heb dan tenslotte gezorgd dat ze in Engeland kwamen... ...dus dan moet mijn dochter het, de, de vak allemaal overnemen... ...en zorgen dat ze in Amerika dus goed gezorgd... zullen ze daartoe bereid zijn, denkt u? Ja? Oh ja, dat geloof ik wel. En de Amerikanen zo. Nou ja, dat weet ik in het algemeen. Maar ik geloof als het zo op dergelijke problemen aankomt van, van vluchtelingen en van die dan is er van de Amerikanen nog wel eens wat gedaan te krijgen. Ja. En dan zal mijn dochter het toch misschien ook wel een beetje doen om mij uh, verdere uh, zorgen uit handen te nemen, ja. denk ik hè? Dat is, uh, Ik hoop het te ruw, hoor. Ja, ja. Ik, hoop, ik hoop het ook. Zeker weet ik het natuurlijk ook. Nee, niet, ja, niet, maar natuurlijk. Ik hoop het ook. Nee. Ja, het is moeilijk. Voor die kinderen hè. Ja. Bombardementen en alles. Blokkade. We hebben wat meegemaakt al die dagen. Ja, ja. De kinderen zijn nog aan alles blote. Ja. Honger. Ja, ik ben blij dat ik uit de kleintjes ben. Hm, ik wil zeggen, ja. Ja, ik heb nog met één probleem. Probleem? Ik heb er eigenlijk nog één. Ja, pas. Dat zal ik je vertellen? Ik had geen knechts meer. We waren allemaal gemobiliseerd. Ja, ja. Nou had ik een bekende relatie in Parijs. En die bood mij aan dat hij kon mij een knecht, een paardenfokker sturen. Oh ja. ja. Dat was een pool. Uh -huh. Die was een kind mee. Een, een, een, een, een pool die in Frankrijk woonde? Ja. Ja, die was daar wel aangekomen, hè? Die was hier terechtgekomen. Uh -huh. En uh, ik denk ja, ik moet toch hulp hebben, dus ik zeg, laat die man komen. Ja. Yeah. En die is gekomen met zijn kind en dat is allemaal goed gegaan. Ik had er een hele goede knecht aan. Mm -hmm. Tot voor enige dagen geleden toen kwamen de heren, de moffen, En die merkten dat dat een Poolse Jood was. En toen ah, ja. namen ze hem mee. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ze hadden dat kind niet in de gaten. Oh, oh. En ik heb niks gezegd. Nee, nee, is... Dus dat jongen is nou nog hier zonder zijn vader. Zonder zijn vader, dan nou weet ik ook niet goed wat ik daarmee beginnen moet. Verkeert u een beetje in dezelfde omstandigheden als ik, hè? Dan in het klein. Ik Gaat heb vijf uh... pleegkinderen ja. en nu één. En meneer een <laughs> <laughs> ja, ja. Komt u binnen om te eten? Het is klaar en de kinderen zitten vol ongeduld te wachten. Ja, ja, dat zullen we dan maar doen, hè, meneer. Ja. <laughs> nou. Het gesprek is afgebroken. De maaltijd verloopt rustig. De poolse jongen zit erbij en zegt niet veel. ...een jongen van een jaar of zestien, Stijn genaamd. En de kinderen laten zich de maaltijd best smaken... ...zoals trouwens iedere maaltijd in een andere omgeving... ...en in andere omstandigheden telkens weer een attractie is. Rob verbaast zich daar telkens weer over. Hij benijdt ze om hun onbevangenheid. En wanneer de kinderen naar hun geïmproviseerde slaapplaatsen worden gebracht... ...trekken Rob, Nicole en haar zich terug. De twee mannen proberen een spelletje domino... Zes, twee. Maar hun spel is niet veel zaaks. Ze zijn er geen van tweeën echt met hun gedachten bij. Ja. Ja. Weet je wat de zaak is? Toen die man hier werd weggehaald... het is duidelijk dat dat verraden werk was, die Paul. Ja, ja, ja, ja. Dus het geval is natuurlijk... dat ze er ook achter komen dat hier dat kind nog is. Mm -hmm. Waarschijnlijk, ja. Nou, dat weet ik wel zeker... Maar nu zou ik u wel eens wat willen vragen. Denkt u dat ze zich in Amerika ook zou uitsloven voor zo'n jongen? Althans als ze weten dat het een jood is. Ja, waarom zou ze dat niet doen? Ik geloof nog niet dat ze daar in Amerika veel onderscheid tussen zouden maken. En ik kan u wel de verzekering geven dat het voor mijn dochter zeker helemaal geen verschil zou maken. Hm. En, uh, ja... Hm. Ik weet natuurlijk niet in welke richting uw gedachten gaan, meneer Aveer, maar als u soms de, de bedoeling hebt om, om mij te vragen om deze jongen ook mee te nemen, dan kan ik u wel zeggen dat ik daar niet het minste bezwaar tegen heb. Alleen, ja, ik kan natuurlijk ook voor deze jongen niets doen als ik de overkant niet bereik. Hè, dus dan zou ik toch in ieder geval wel hulp moeten hebben. Ja, ja, dat dacht ik wel aan. Nee, nee. Realiseert hij zich wel wat het betekent voor mijn schoonzoon... als hij gepakt wordt? Als ze maar van hem grijpen? Natuurlijk realiseer ik me dat, meneer Ravij. Ja. Maar ik zou u eigenlijk een, een contra-vraag willen stellen. Hm? Realiseert u zich wat het voor deze Poolse Joodse jongen betekent... als de Duitsers hem grijpen? Nee. Dan zal hij waarschijnlijk naar een kamp voor dwangarbeiders worden gebracht... En... Ik geloof nou niet dat ze het zo bijzonder goed hebben in dergelijke kampen, gelooft u hoor? Nee. Nee. Maar vindt u het eigenlijk ook niet heel belangrijk om te weten wat de jongen er zelf van denkt? Anders heeft al dat gepraat van nu toch eigenlijk geen zin? Hmm. Wat de jongen er zelf van denkt? Nicole nee. spreekt weer het verlossende woord, meneer. Ja, nee. ze, heeft, ze heeft inderdaad gelijk. Ja. Stijn? Stijn weer, hè? Kom er naar binnen, joh? Heeft u geholpen? Ja. Ga eens even zitten. Stijn, ik moet jou eens wat vertellen. Hier, meneer, is hier met vijf kinderen gekomen. En hij wil proberen die kinderen naar Engeland te brengen. En zelfs twee kinderen zover naar Amerika. Je weet, in Amerika zijn er geen Duitsers. En ook geen Jodenaters. Zou jij daar wat voor voelen om naar Amerika te gaan? Zou ik in Amerika moeten doen? Nou, wat zou je in Amerika moeten doen? Om te beginnen zou je natuurlijk goed Engels moeten leren, Stijn. Dat spreekt vanzelf, hè? Je zou er om te beginnen naar school moeten gaan. En dan zou je daar iets iets kunnen worden, iets iets goeds kunnen worden. Hè? Maar uh, heb je al enig idee wat je zou willen worden? Die moffen... Ik zou sluipschutter willen worden. Ik wil al die Duitsers afmaken. Wat zeg je? Jongen, maar dat is de bedoeling niet. Ik bedoel, wat een vak... Wat zou je willen worden? Zou je een vak willen leren? Ze hebben mijn moeder weggehaald. Ze hebben me mishandeld. En mijn vader hebben ze de vorige week pas meegenomen. En wie, van da wie daarvan zal ik nog ooit terugzien? Alleen maar omdat ze joden zijn. Ik heb in Polen al genoeg ellende gezien. Altijd hebben de Joden het gedaan. Het is altijd hetzelfde. Alleen die moffen... Ik wil ze allemaal uitroeien. Ja, maar jongen, nou ga je toch te ver. Ik bedoel, als je naar Amerika zou kunnen komen... dan zou je daar toch iets moeten doen om je brood te verdienen. Wat zou je dan willen worden? Nou, ik, ik begrijp zijn reactie heus wel een beetje. Maar... Zou het nou niet mogelijk zijn? Je kunt toch een heleboel kanten uit, Stijn. Voel je nou niets voor bijvoorbeeld de handel of, of paardenfokkerij? Huh? Hm. Wanneer Wanneer zouden we dan gaan? Ja. ja wanneer zouden we gaan? Ik ben toch eigenlijk wel een klein beetje huiverig, Stijn. Dat jij zo reageert. Ik weet, in Amerika zullen ze zeker goed voor je zijn. En een, je zult dan zeker nooit merken dat je. Ja, dat je, dat je een jood bent, maar met die wraakgedachten, die zul je toch uit je hoofd moeten zetten, beste jongen, want daar kan toch nooit iets goeds op gebaseerd zijn, op, op, op wraakgedachten. En in Amerika zullen ze dat ook zeker niet, niet waarderen, ze zullen natuurlijk je gevoelens wel begrijpen, maar als je met zulke gedachten bezield naar Amerika gaat, dan, dan geloof ik dat het op een mislukking uit zal lopen, dat ben ik haast van overtuigd. Maar ja goed, maar kijk, ik, ik, ik wil je natuurlijk graag een kans geven, ik wil je gra graag meenemen, uh, zou je mee willen? Ja, dat wel. Maar of ik nou nog ooit kan vergeten. wat ze met mijn vader en met mijn moeder gedaan hebben. Ja, dat is begrijpelijk, dat is begrijpelijk. Kom, jongen. Laten wij daar nou maar niet verder over praten. want je bent op het ogenblik niet in de stemming daarvoor. Ga jij gang, maar. wij praten er samen wel verder over. Vreselijkheid. Zo'n jongen kan je eigenlijk alleen maar medelijden hebben. Hij is natuurlijk helemaal uit het lood geslagen. Dat kan ook niet anders, hè? Tja, zo is het ook. Maar wat moet er tenslotte uit zo'n jongen worden? Ja, meneer, ik zie maar twee mogelijkheden. De ene is dat hij hier ook bij u weg wordt gehaald... en dus ten gronde gaat. En de andere is dat hij mee naar Amerika gaat... Met Titus en Maarten. En dat hij daar in een heel nieuwe omgeving komt... en in die nieuwe omgeving ook een ander mens wordt. En dat hij daar helemaal over zijn dieptepunt heen raakt. Ja. En welke voorspelling zou in vervulling gaan, denkt u? Nou, ik zou gaan zeggen, meneer Avera... ...als ik het ronduit mag vaststellen, dat hangt van u af. Want als ik de kans niet krijg aan de overkant te komen... ...dan vrees ik dat de eerste voorspelling in vervulling zal gaan... Maar als ik wel de kans krijg om aan de overkant te komen, dan hebben we ook de mogelijkheid dat de tweede voorspelling in vervulling gaat. Uh, yeah, yeah, yeah. U legt mij het vuur wel na aan de schenen. Nee, dat uh, is de oude doen? Ik, ik, ik kan het tegenover mijn schoonzoon toch niet doen, die jongen. We moeten allemaal grote risico's nemen in de ja, dit. Ja, maar dit risico alleen. is zeer groot. Ja, maar ik heb tot nu toe voor de kinderen ook grote risico's genomen. Het, ik neem een nieuw risico erbij voor deze stijn. Ja, ik voel het wel. Het is heel moeilijk. Ja, ik... Ik kan het toch ook niet alleen op me nemen. Ik zou willen vragen... Nicole... Willen wij samen... met jean Henri praten? Ja. Ja, meneer Raffaire. Nou, prachtig, prachtig. Ik vind het heerlijk dat we zo ver gekomen zijn. Met het gevoel dat deze Poolse, onevenwichtige en niet ongevaarlijke jongen misschien wel eens de sleutel kon zijn voor het tot stand komen van een definitief ontsnappingsplan, gaat Rob verlicht maar niet zonder bezorgdheid de nacht in. Aver en Nico gaan er de volgende dag samen op uit om met jean rie te overleggen. Rob blijft met de kinderen achter. Uit de richting Brest komt het geluid van vliegtuigen en bominslagen. Het schijnt er hard toe te gaan. dat zo'n bommen gooien zijn. Dankbaar. Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Ik weet niet ja, je bommen kan lakken. Ik ja? ook. Ik geluid er komt. Hoe dan? Boem. De kinderen maken er een machtig spelletje van. Het grootste deel van de middag verstrijkt en dan komt Nicole terug. Ze heeft een halsdoek om haar arm gewikkeld. En die doek vertoont bloedvlekken. Ach, ben je er weer, Nicole? Ja, maar wat is er aan de hand? Wat heb je? Ben je gewond? Nou, schrik u maar niet zo omhoog. Het is niet zo vreselijk, hoor. Het ziet er erger uit dan het is... Het is van een huh? glasscherf. Het is een beetje vreemd verbonden. Is het in Brest gebeurd? Ja, in Brest was het wel heel erg hoor. We kwamen in eens midden in een bombardement terecht. Ja, we hebben vliegtuigen gehoord, maar Brest? we wisten natuurlijk niet precies wat er aan de hand was. Nee, Het was een bombardement op de haven, hè, Maar er zijn er een paar op, op huizen terecht gekomen over geschrikt. Ik ben blij dat u er niet bij was. Maar het is toch niet erg, hè? Nee, het was alleen maar, maar. glas. Nicole toch? <laughs> dan houd je al goede zorgen dat dan naar de Engelsen moeten zijn die je dat aandoet. Ja, Tja. deze manier was het wel heel erg. Nou ja, gelukkig maar ja, dat niet erg is. het ja? is, we hebben een boot. Hebben we een boot? Ja. Enorm ja. zeg, dus Jean-Henri doet uiteindelijk toch mee? Nou ja, Jean-Henri niet zelf. Oh. Nee, dat wou ver toch op het laatste moment niet hebben. Hè. Is hij ja. teruggekrabbeld? Nee, hij wou het risico niet nemen. Mm -hmm. ja, voor zijn dochter, vooral ja, ja, ja. Natuurlijk, ja, ja. Maar er is een andere jongen. Ja? Simon, ah. de Conquet. Ja, dat is een, een, een vurige aanhanger van de goal. De Goul? wie is dat? Het is een of andere Franse generaal die vanuit Engeland de strijd wil voortzetten, oh. u. Oh, en wat heeft hij met ja. de Simon te maken? Nou ja, nou zijn er een heleboel jongens zoals Simon. Ja. En die willen nou aan de overkant komen om zich bij die de goal te voegen. Ah, oh, ah. Oh. En daar is juist. Ja, juist, nou ja. daar hebben we dan te danken eigenlijk. Nou, dat is prachtig. Want zeg, die dat wil prachtig. ons dan meenemen. Ja, ja, ik begrijp het. Dat begrijp het. Dat ah. ik. We meteen weg, hè. Nou, ik ben en, wel nou, blij, ik ben. blij Maar luister eens even. Is de zaak dan nog niet helemaal door de Duitsers afgegaan? Nee, dat komt. Onder de kust mag nog worden gevist, ziet u? Oh, nou daar ja. we en dan enorm bij. Ja, nou. En hij heeft Aver voor een boot gezorgd. Ja. Nou of heeft Aver dat allemaal bekopt? Ja, ja. Dan nou, maar... wil hij het zo doen, hè? jean hmm? Verhuurt dan zo'n boot aan Simon. Oh, en ja. die neemt u dan mee. Uh -huh. En dan, als, als u dan een, een tijd weg bent, dus als het toch te laat is om, om, om risico te nemen. Uh -huh. dan gaat Jean-Rie heel verontwaardigd de aangifte doen van die diefstal. Oh, ja, u, dan kan er toch niets hier. meer gebeuren. Nee, gaat, nee, nee nee Maar ja. Dan gaan wij maar dan is en wij weg en Jean-Rie gaat vrijuit natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja. ja. ja, ja, er is één ding. Uh -huh. Die boot die moet natuurlijk vergoed worden, dat begrijpt u, hè? Oh. Oh, maar ja, dat, dat is niet aan, zo erg. Dat zit er niet zo erg mooi. Ja, niet zo erg. Jij ja, kan makkelijk zeggen, niet zo erg. Maar, maar ik heb niet zoveel geld bij me. Nee, ik heb dat... al die tijd voor de kinderen gezorgd. Dat wist ik, dat wist ik. Ja. Affaire, die heeft het voorgeschoten. Oh, dat is dat heb ik hem helemaal van. uitgelegd, nou, natuurlijk. Dat vind ik toch erg aardig van. Nou, en dan kunt u na de oorlog allemaal met hem regelen. Oh, dus u krijgt krediet van hem. Ja. Nou, dat is prachtig. Dat ah. is enorm, Nicole. Dan, dan heb je toch een uitstekend resultaat bereikt met oh, je reis. Ik ben ook zo blij. Nou, is zijn alles, alles aan het regelen voor de laatste dingen. Hè. Dus Goed. het is in orde. Nou, het is enorm hoor. Het is hè? Alleen die arm van je dat nou, vind ik nou wel er, heel erg. Vind ik dat goed, er. En op dat moment komt juist de Poolse jongen voorbij op weg naar de stallen. Stijn, hey, kom eens hier. Ja, we moeten toch nog eens even samen praten, Stijn. Zo langzamerhand uh, wordt het wel tijd dat ik eens weet... of je nu werkelijk met ons mee zou willen naar de overkant, naar Engeland... en dan later misschien naar Amerika of dat je daar eigenlijk geen zin in hebt... Ja, ik wil natuurlijk wel graag mee. Als ik hier blijf, dan word ik door de Duitsers ingerekend. gerekend. Nou ja, en nee. de gevolgen, dat kent u wel. Nee, natuurlijk, beste jongen, dat weet ik. En daarom wil ik je dan ook meenemen. Maar dan moet je wel eens even heel goed naar me luisteren... voordat ik tot een definitief besluit kom. Kijk eens even, wij zullen nog met veel Duitsers in aanraking komen... ...want we zitten hier midden in de Duitsers. En als jij je mond gaat voorbij praten... ...of als jij je haatgevoelens niet een beetje weet te onderdrukken... Dan zou dat niet alleen voor jou... ...zuneste ja, ja, ja. gevolgen hebben... ...maar dan zouden ja, ja. de kinderen... ...en ik zou ook... ...en, en, en maar Nicole. zou niet worden. ...met z'n allen zouden we in de grootst mogelijke moeilijkheden raken. Hè? Ja, ja, natuurlijk. En dat risico dat zou ik toch... ...niet alleen voor mij niet... ...maar zeker ook voor de anderen niet durven nemen... beste jongen hoe graag ik het ook wil willen dus. Wat denk je er eigenlijk van? Nou ja, u hoeft niet bang te zijn dat ik me zal laten gaan. Nu tenminste niet... Ik kan jaren wachten tot het mijn tijd gekomen is. Nou, nou, nou, jongen, jongen, jongen, moet dat nou altijd op zo'n toon? Nou, ja, goed dan. U zult geen last van me hebben. Helemaal niet. Ik zal me mond te houden. Kan ik daar vast op vertrouwen? Daar kunt u vast op vertrouwen. Ja, je weet wat er van afhangt voor ons allemaal, hè. Weet je wel goed wat je belooft, Stijn? Dat weet ik. Mooi. Nou, als dat dan zo is, dan zullen we er maar niet langer over praten. Dan moet je maar zorgen dat je morgenochtend klaar bent. ...voor ons verdrek. Dat is goed meneer. Was het zesde deel van Wie gaat er mee naar Engeland varen? Een hoorspelexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shoot. Rob Gerards was oom Rob, Jeanne Verstraten Nicole Rougeron, Ludie Nijhoff, Madame Rougeron, haar moeder, en Piet de Nuil, senior, aver, een paardenfokker. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried, Leon Tientje, Titus, Maarten en Stijn Povel. De muzikale improvisaties werden gehouden door Jansen, verteller en spelleider Leon Povel.